Oudgevangenen, nabestaanden en belangstellenden hebben in het Amsterdamse Bos de bevrijding herdacht van het concentratiekamp Dachau. Dat is komende week 65 jaar geleden. Ze liepen over de 60 meter lange straat waarin de namen staan van 500 grote en kleine concentratiekampen. En daarbij staken ze bloemen in de hagen langs de straat om iedereen te herdenken die in Dachau is omgekomen. Het weer vanavond en vannacht weinig bewolking en minima rond 5 graden. Morgen is het zonnig met temperaturen van 20 tot 25 graden. En een zwakke tot matige zuidoostenwind. In de avond kans op wat regen. Dit was het NOS Journal.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 Een waanzinnige plaat. Het was het eerste track op het album Thriller. Het was een grote nummer 1 in, op Nederland. Het is Michael Jackson: Wannabe starting something. En het is alweer zover. Het is zaterdag. Wat is het vandaag? 24 april. 24 april. 2010. Het is 20 graden buiten. En wij zijn Entertainment for You. Het is een heerlijke dag vandaag. Ja, dus ik stel voor dat we lekker veel zomersplaatjes gaan draaien. Dat lijkt me een heel goed idee, ja. Ja. Hey, vandaag onze grote vriend Roy niet aanwezig, want die uh, moest uh, gaan tennissen. Hij moest gaan tennissen? Ja, hij ging naar een of andere tenniswedstrijd of zo. Oh, ik dacht dat hij naar een beurs ging Nou, oh. we bellen hem sowieso in de uitzending nog eventjes We gaan hem straks even en bellen En dan horen we het vanzelf Ja, precies, ik ben benieuwd Hé, hey, wat gaan we vandaag doen? Nou, uh, zometeen gaan we even bellen met uh, Vincent Vincent, uh, die is uh, bekend van het Songfestival En uh, hij heeft een nieuwe single uit en uh, daar gaan we even over babbelen als het een beetje mee zit... ...hebben we Janus in de uitzending. Maar Dat moet zal er wel erg op... leuk zijn. Ja, we, even en, op, uh... Uh, we hebben nog een interview met Dries Roefing. Tenminste, wij niet. Maar Roy heeft een, uh, vooraf een interview opgenomen met hem. Ja. En, en die gaan we ook nog even laten die horen. Die gooien we gewoon ook even tussendoor. En uh, ja, we zeggen, vorige week was het ook zo geweest. Nu dit weer, deze keer ook. De deur van onze studio staat open. Gasthuisplein 2 in Zandvoort. En we hebben ook nog een microfoon vrij. Want Roy is natuurlijk niet aanwezig. Dus vind jij het gezellig, kom dan rustig deze kant op. En dan mag je even achter die microfoon kruipen. Kun je even gezellig met ons meepraten. Toch? Dat lijkt me een heel goed plan. Ja, oké. Okay. En ze kunnen ook nog even bellen. Van tevoren. Kan ook. Kun je plaatsen reserveren. Welk nummer moeten ze dan bellen? Dat ga ik nu even bekijken. Dan moet je eventjes kijken onder het toetsenbord. Oh, dat kan ook. Nee. Ik pak helemaal de telefoon. Er staat het nummer ook op. Ja. Je kan bellen naar 023 573-1969. Kijk. Ik herhaal nog eenmaal 023 573-1969. 1 9 Nou, we gaan er een mooie show van maken zou ik zeggen, en uh, ja, geniet ervan heb je aanmerkingen, opmerkingen wil je zo gewoon wat gelukkig zelfs kwijt dan uh, bel eventjes naar het nummer wat jullie net noemde, we gaan even door naar muziek denk ik hè? Ja, we gaan Nederlandse platen draaien, natuurlijk vandaag ook weer en dit is een bluf met hier De lente die weide werd als en je zwaaide, was het moeilijk om te merken ik de zoem, jij me toeglies, diep in meekreeg toen ik wegreed. je keek me na.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 better Ik heb hem een paar jaar geleden gezien bij, de, bij het 5 mei feest in, in Haarlem. En dat ik moet zeggen, dat was echt een, echt een gave. Ja, ben je nu van mening veranderd? Want ja. vorige keer toen ik het vroeg, vond je het uh, ja, wat ja, minder. Ja, ja, maar ik ben een beetje teruggegaan in mijn geheugen. En toen dacht ik ja, net nu ik dat nummer dan zo hoorde, en ik verrek. Toen was dat toch wel erg groot feest. Maar hij maakt er ook echt een show van, hè? dat is het. En hij zingt. Ja. Kijk, met veel artiesten heb je. Uh, oh. Hebben ze een single, een goede single En dan hoor je ze live en dan is het ja, een beetje valsig. Ja, maar bij van Velzen is dat geen enkel punt van valsheid. Nee. En hij gebruikt nog heel veel energie. Dus ja, dat vind ik uh, extra knap. Ja, ik ook. Ik vind het een, ik vind het een hele goede artiest. Ja, en dit jaar hè, jongen, jong, wat een lijst voor. Uh... We worden gebeld. We worden gebeld, we nemen gewoon op hoor. Even kijken. Goedemiddag met wie? Met Vincent. Goedemiddag Vincent. Goedemiddag Vincent. We hadden jullie al een paar keer proberen te bellen en je belt nu zelf hartstikke mooi. Je bent live in de uitzending. Oh, dat is leuk. <laughs> We trekken je gewoon direct live erin. Hoe gaat het met je Vincent? Ja, heel druk. Echt heel spannend allemaal en het gaat erg goed. Ik krijg, uh, moet vandaag vier keer stingen dus ik, en ik weet helemaal niet meer hoe het gaat. Dus ik ben... Uh, ik ben erg gelukkig, het gaat heel goed. Je weet niet meer of je van voor of achter nog leeft. Nou, dat, is, dat is een beetje bij dat spreekwoord, ja. Dus, <laughs> ja. Uh, zo druk. <laughs> ja, want je hebt uh, vrij recent een nieuwe single gelanceerd, Dromedans. Klopt, ja. Ho hoe lang uh, draait deze nu al mee in... Uh... Nou, hij is, let's um, uh, kijken hoor, twee weken, anderhalf, twee weken geleden is hij uitgekomen. Ja, en het uh, gaat echt voorspoedig. We staan in de Neonstalige op nummer drie, zag ik net, want ik had de televisie aanstaan voordat ik wegging. Het is de Neonstalige top drie en dan uh, in de top 100 staat hij uh, op 11. Dus ja, ik, uh, ik ben er heel gelukkig mee. Dus het is uh, echt, ik bedoel, het is een lentenummer, maar... Uh, ja, het gaat echt hartstikke goed. En met dit mooie weer is het echt een uh, juiste nummer ervoor. Ja, ja, ja, dat is het zeker. Ik heb net even zitten luisteren en inderdaad, het is een lekker zomersplaatje. Hé, hey, uh, ik ken je vrij goed, want ik heb je wel gevolgd uh, wat je allemaal gedaan hebt. Maar uh, misschien is het leuk om even een beetje te, te vertellen wat er voor deze single eigenlijk allemaal met je gebeurd is. Wat je gedaan hebt. Wat zijn nou echt uh, de knallers van Vincent? Nou, ik heb uh, vorig jaar alles wat ik je heb wil, uh, opgenomen met z'n... Ze... Uh, ik ken het misschien wel, ja het refrein, maar alles, alles wat ik heb, wil is echt een amazing uh, liedje. Ja. Uh, ja, ik heb um, Zomerlang verliefd, dat was een van mijn eerste plaatjes. Uh, ja, en dan verreigd Dansé, Dansé is ook een plaat die, uh, die ik uitgebracht heb twee jaar geleden. Ja, en zo ben je langzaam stap voor stap aan het bouwen dat mensen toch je liedjes kunnen herkennen en mee kunnen zingen. En uh, dat ze toch weten wie Vincent het is. We, vaak horen ze wel iets op de radio of zo, maar ze weten niet precies wie het is totdat het Songfestival uh, kwam. Ja, want hoe kijk je daarop terug? Ik vond het erg leuk. Ik heb er echt van genoten. Ik heb echt een heel leuk... Uh... Ja, echt een heel leuk avontuur meegemaakt. Hele leuke mensen ook uh, van de Tros en, en het hele team om me heen. Het was echt waanzinnig om mee te doen. En ik ben gelukkig dat het publiek in ieder geval uh, voor mij gekozen heeft. Dat uh, geeft mij weer kracht om verder te gaan. En vond je Sinek een beetje een uh, terecht winnaar? Ik vond de versie... Uh, het is een keuze. Ik had meer een internationale versie. En Sinek heeft gekozen voor uh, uh, een op typisch Nederlands ja. kampen. En, nou, dat is... Dat is wel opvallend, en ik denk echt dat ze daarmee uh, in ieder geval de finale gaat halen, waardoor we weer uh, uh, hopelijk op de kaart staan uh, met het Songfestival, want dat is al lang geleden dat wij uh, in de finale hebben gestaan. Ja, dat is inderdaad een hoop dat dat weer eens een keer een beetje aan de betere hand is. Maar goed, het ja. is ja, dus maar weer afwachten. De Oostblok -Hollanden, die hebben ja, toch. Dat is ook zo. Je dat is het, het niet probleem. Dat is ook toen ik ermee. Toen ik zelf aan het Nationale Software Show meedeed. Dat ik van ja. Je, je gaat voor een bepaald soort uh, geluidsgevoel. Je weet toch nooit hoe het loopt. En ik, ik ben achteraf erg gelukkig met hoe het gegaan is. En ik heb er nogmaals van genoten. En um, ja, muziek maken is mijn lust in mijn leven. En dat, dat, dat, dat kan ik. Doen door de bekendheid. Dus dat gaat hartstikke goed. Nou, dat klinkt allemaal heel erg goed. Nou heb je een ja. nieuwe single uit. Is er ook al iets met een album uh, aan de gang of nog niet? Ja, we zijn druk bezig. Um, uh, er komen, komen binnen nu en een ja, uh, paar weken komen nog wel uh, spannende dingen op het pad. Waar ik nog niks over mag zeggen, helaas. Maar uh, wij zijn met het album bezig. En ik denk dat het toch na de zomer wordt, september, hopelijk dat wij uh, klaar zijn. En dat staat dan. ...alles wat ik heb willen op dansé ...en dan waarschijnlijk een bonus track van Shalali... ...en dan een nieuwe single dromedans ...en nog wat nieuw materiaal waar we mee bezig zijn. Oké, okay, nou dat klinkt, dat klinkt erg spannend. Dus je hebt het de komende tijd erg druk in warme studio's. Ja, zeker weten. Het is nu wel lekker warm en niet te geloven. Zeker, jullie zitten in Zandvoort, hoor ik? Ja, ja. We hebben 20 graden. Ja, ja hier is het heerlijk. <laughs> ja, dat is geweldig. En morgen wordt het nog warmer. Ja, dat, ja. ik ben jaloers op jullie, jongens. Want da daar moet je zijn op dit moment. Ja, <laughs> ja. heerlijk op het strand liggen. Waar, waar kom jij ongeveer vandaan dan? Nou, midden in het land, het zuiden. Ik ben Oosterhout bij Beren. Oh. oh ja. Nou, hier schijnt de zon ook, maar zee hebben we hier niet hoor. Nee, nou ja, als ja. wij hier de studio uitlopen, staan we met een halve minuut op het strand. Ja. Nou, dat, en, dat, en dat is wel weer zo, dat de muziek die ik maak, of het algemeen, is wel een beetje zon. Zo gevoel, strand, zon, zee, en dat, dat uh, ja, jullie zitten op de juiste plek. Ja. Nou, bij deze de uitnodiging om ja. een keer langs te komen, Vincent? Oh, heel graag. heel graag, meen do serieus. Doe een uitzending en gaan we daarna lekker een uh, borreltje pakken op het strand. Ik vind het helemaal geweldig. Oké. Okay. Hey Vincent, we gaan je nu een single draaien. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan jongens en hey, jullie ook succes met de uitzending. Dankjewel je wel. Leuk om jullie gesproken te hebben en uh, geniet van het mooie weer nog. Vandaag. Ja, dat gaan wij doen. Ja, heel veel succes ja. met al je optredens vanavond. Ik begreep van, de van je manager dat het weer één volle bak is. Dat wordt helemaal gezellig. <laughs> Oké. Okay. Fijne uh, avond. Steeds groetjes aan. Snel. Doei. Oh.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 ZFM, al twintig jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Nu een nummer, dat we vaak hebben gedraaid, maar dat doen we omdat hij zo mooi is. Dit is de Appesit Treintje Oosterhuis, brief aan jou. op hoe gaat het met je? Ik wou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 ik word nagaan naar de mannen en kapot van die. Ik heb me hele eigen gezet vanuit het niets gebouwd. Er zijn zoveel ik dingen die ik denk jou denk wil vertellen, in mijn bang van jou.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 Alleen als ik het zwaar, meen ik vocht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 van jou, dus daarom ben ik niet met een schizuze mijn van jou. Checken. Hij is mooi, hè? Ja, het is, het is een beetje rustig. We zitten natuurlijk op een zaterdagavond. Tegen de zaterdagavond aan, maar ik vind het een mooie plaats. En zo gaat Roy zich toch, langzaam, of zich toch langzaam een beetje aanpassen aan de Nederlandse muziek, hè Rudy? Toch wel, stiekem. Maar het is wel iets anders, hè? <laughs> ja, ja, nee, ja, je hebt gelijk. Je doet een beetje je eigen swing, maar dat maakt niet uit. Want het is wel weer Nederlands. En daar staan we natuurlijk voor met entertainment. Dank je wel. Ja, <laughs> ja een compliment mag gegeven worden. Hey, onze collega Roy, die, uh, is van heeft gisteren ergens bij een café uh, schreeuwend met iemand <laughs> een interview gedaan. Met Dries Roelvink. En uh, wij gaan u dat interview nu even laten horen.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 I'm Ook zo'n plaatje die regelmatig horen is bij Entertainment for You. En het blijft gewoon lekker. En het blijft buiten ook lekker. De mensen die zijn ook langzaam een beetje aan het verzamelen. Want uh, het is toch gelukt. We hadden het niet verwacht. Want uh, ja, we kregen niks meer te horen. Maar we hebben de manager van Jans net gesproken. Ja, we ja. hebben een mobiele nummer gekregen. En over tien minuutjes mogen we hem gaan bellen. Dus waarschijnlijk straks... Ik hou nog even een slag om de arm. Maar waarschijnlijk straks live in de uitzending. Hier, Jans. Hé, hey, let even op. Luister. Komt u. Iedereen kent het wel natuurlijk. Veronica. Yeah. Ze hebben een uh, jubileum. Want ze bestaan namelijk uh, zin, uh, vanaf donderdag 50 jaar. Oké. Okay. Nou, dus ik heb even opgezocht. Uh, ja, Veronica, radiozender natuurlijk. Ik heb even opgezocht hoe het is ontstaan en hoe het nu is. Vertel. Uh, in uh, 1960 uh, begon het uh, ja, op een zeeschip in de Noordzee. Lijven na het Veronica-schip uh, werd een legendarische uitzending gemaakt. En de zender werd erg populair. Na 14 jaar raakte de zeezender aan vaste wal en werd het de Veronica Omroeporganisatie. Ze raakten bij de publieke omroep en uh, ja, ze waren nog steeds erg populair. En grote dj's zoals Jeroen van Inkel, Adam Curry en Erik de Zwart waren bijna popsterren. Uh, ja, en ook de top 40, de populaire top 40 wat je nu nog steeds hoort, nu bij 538, is ontstaan bij Radio Veronica. In 1995 was het publieke tijdperk voor Veronica voorbij... Uh, en sinds 1995 is Radio Veronica commercieel geworden. Na bijna een uh, faillissement in de jaren 90 is Veronica in 2010 nog steeds erg in de trek. En nu worden voornamelijk ethisch en 90 hits gedraaid. Een aantal bekende discjockeys hebben nog een programma op Radio Veronica, zoals oud uh, en nog steeds legendarische Ferry Maat, Rick van Velthuizen, Erik de Zwart en Patrick Kikken. Nou, dat was een mooi verhaal. Ja, dat was een, uh, even een snel verhaaltje, maar wel leuk over Radio Veronica. Ja, precies. Hé, hey, weet je waar ik zin heb? Nou, even de nieuwe single van Ellen uh, Clark te draaien. Nou, gooi erin, zou ik ja? zeggen. Dit ja. is de nieuwe single van Ellen Clark.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 Save your life and the find it in my mother's eyes Looking at her child It's everywhere yeah. Ja, de nieuwe single van Ellen Clark. Zijn album komt binnenkort uit. Dit is een nieuwe single. Love is everywhere. Ik vind het een leuk plaatje. Ja, het is een gezellig plaatje. En uh, je hoort het in het begin een mondharmonica. En dat doet hij zelf. Oh, oké. Okay. Heeft hij een uh, paar maanden opgeoefend, zei hij zelf. Oké. Okay. <laughs> misschien wel uh, een leuk uh, berichtje. Ja, precies. Hé, hey, uh, zometeen uh, gaan we hem echt bellen. Ik hoop echt zo dat het gaat lukken. Dat we hem in de uitzending gaan krijgen. Ik heb nou, waarom zou het niet lukken? Ja, nou ja je weet het niet, hè. Hij is natuurlijk nou, We erg... hebben het wel eens vaker gehad hè? dat het niet lukte. Maar ik ga er nu vanuit dat we toch wel uh, hem uh, in de uitzending krijgen en een paar vragen kunnen stellen. Ik ga het hopen. Of tenminste, ik hoop het. We gaan hem straks in ieder geval live spelen. Tot die tijd doen we nog even een lekker nummertje. Van onze grote vriendin, ik, ik, zal opnieuw, ik zal hem even opnieuw doen, maar, want hè, dat was, uh, daar gaat hij. Oké, okay, onze vriendin, helaas is ze niet meer, maar uh, haar muziek blijft bestaan. Zeker weten. Wie gaat het knopje in duw, jij of ik? Doe jij maar. <laughs> Leuke leuk radio dit, ja. Beetjes mee even kunnen strekken. Ja, en daar bedoel je... ik shookie er niet mee hè. Ja, lala, lala. Nee, nee, ja. Dat gaat wat lastiger. Ja, en en uh, ja, en aan naar ja. De spanningen, de, spanningen, de spanningen die lopen hoog op. Nee, we hebben nu een persoon aan de telefoon en dat is natuurlijk de opperfeestbeest van Nederland. Vandaar dat we toch even een lekker feestplaatje erin moesten gooien om richting hem te gaan. Hij is de piratenkoning van Nederland. Dames en heren, hier is Jannes. Jannes, Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Well, allereerst ontzettend blij, zijn wij ontzettend blij dat jij tijd hebt kunnen maken bij ons. Uh, om even bij ons in de uitzending aanwezig te zijn. Je spreekt met CFM Zandvoort. Je bent live in de, in de eten om het maar zo te zeggen. Jannes, hoe staat het met je? Ja, goed moet ik zeggen. Goed moet ik zeggen. Vertel, waar ben je nu druk mee bezig? Ik ja, zit momenteel in de auto op weg naar Steinhakker uh, Van Pijnacker gaan we naar Uden. En van Uden, nee, ja, zeg, goed, ja, van Uden naar Tiel. Uh, zo Drukke dag vandaag uh, Mooie dag met twee zonen we hebben gevoetbald alle twee gewonnen Kijk, Kijk. Kunnen we niet je maken nee, <laughs> nee, dat kan ik me voorstellen En met dit weer hè, natuurlijk ook 20 mooi 20 graden Celsius <laughs> En dan nu in de auto eventjes vier steden langs Een half uurtje best doen en dan weer rustig naar huis Nee, nee, dat wordt vast drie kwartier Wat zeg je? Dat wordt vast drie kwartier Dat wordt vast drie kwartier, ja, dat loopt altijd een beetje uit hè Ja Hé, hey, uh, je hebt officieel nog steeds Piratenkoning titel geloof ik hè ja, ik heb die bekoning toen die tijd gekregen en dat uh, is voor mij nog nooit een andere uh, een, een, een, ja, een race geweest, zeg maar, wie dit jaar de, de Piratenkoning is. Dus ik denk dat het een eenmalige prijs was. Oké, okay, het was een eenmalige prijs. Nou ja, hij is bij jou in goede handen, want uh, het gaat zo onwijs goed met je, of niet? Ja, ik ben al tien jaar bezig en ik moet zeggen, de afgelopen tien jaar, je ziet dat ik, uh, dank, met dank aan mijn fans allemaal heb bereikt... Uh, het ja, ik, ik, ik werd allemaal leuk begonnen met een hobby. Het is mijn werk geworden. En, uh, ja, ik, eh, ik moest even gewoon plaatsen, een plaats uh, ina plaatsen. Uh, albums die, uh, die kwamen van niets op één, vier keer. En een single op één, ja. Dat, ik ben een blij man. Ja. Ja, ja. Het is, het is echt, ik sta er echt aan te kijken hoe, uh, ja, hoe dat bij jou gaat. Want het, het blijft gewoon elke single, slaat we aan, is weer één groot feest. Als je aan het draaien bent als DJ ergens in de kroeg. Nou, drie, vier keer Janus en, uh, en de hele tent die staat op zijn kop. Het is echt, ja, ja het, uh, ik sta... Ja, dank aan de tekstrijden. Even en hardkamp uit daar. Ja, Ik moet er zelf ook mee, want ik, ja, ik wil wel een single wat bij me vast ja. om uh, Om over te brengen op het publiek. En het, het gaat al jaren goed, dus ik kom blij ja. blijven. Hey, en uh, wat staat er nu in de, in de toekomst uh, op de planning in, de, in dit jaar? Uh, nieuw album, uh, groot concert. Dit jaar, uh, dit jaar hebben we gekozen voor uh, het uh, jubileumjaar 10 jaar Jalles te vieren. Zo gaat het album meten: Het Beste van Jalles. Oké. Okay. Er komt uh, wat uh, dvd-materiaal bij de CD in. Oftewel, er komt een. 4-5 uh, uh, nummers van het Live Concept. Wat ik gegeven heb in uh, Gold Planet. Oké. Okay. Uh, de clips van Zweven naar Geluk. wat met het nieuwste liedje, de nieuwste single van nu. Uh, ik wil altijd bij staan zijn, dat staat erop. echt uh, Wat toen allemaal zo uh, ja, begon, en tot nu toe, uh, wat ik allemaal gedaan heb, dat hebben we op CD gezet, en dvd-materiaal, dat gaan we dit jaar doen. Daarnaast uh, ben ik bezig uh, met Harry van Meegen om een WK-liedje te maken. Kijk, ja, dat, uh, dat, dat, uh, daar die wedstrijd is ook weer begonnen, hè? Het is echt een wedstrijd, ja, want meerdere artiesten doen eraan mee. Ja, ik ben benaderd door Harry van Meegen om daar aan mee te doen. En, uh, het was leuk om met Harry te werken. En, uh, ik hoop gewoon dat het liedje, uh, wij zijn voor Oranje, gewoon dat die gaat, gaat scoren. Dus, uh, het, ligt ook allemaal, het valt en het staat allemaal hoe het gevoel is, uh, hoe de wedstrijden bestrijd, verloven. Ja, dat is het ja. zo. Dat, uh, dat we misschien bovenin uh, komen te draaien en dat wij gewoon allemaal finale kunnen pikken. En, en... Wel in de finale kunnen staan. Ja, dat zou mooi zijn. Maar uh, wat was de titel nog een keer, wij zijn Oranje? Wij zijn voor Oranje. Wij zijn voor Oranje, oké. Okay. En wanneer gaat die uitkomen? die Toepasselijk kun je het niet maken. Eh, sorry, je, je viel even weg. Ik zeg toepasselijk kun je het niet maken. Nee, nee, nee, nee dat klopt. Ja. Hey, hey, maar uh, waar, uh, wanneer gaat hij gereleased worden? De release datum van de single zou zijn, ik denk. Uh, begin mei. Denk ik denk uh, dat begin mei uitgaan. Mm -hmm. Ik is er van Dus uh, ik zou pas wel uh, voorbij zien komen bij, uh, bij de mensen die de club willen draaien. Ja. En daarnaast, liedje uh, uh, liedje wordt gepromoot. Ik ga, ja, denk ik, met Harry... Uh, On tour, dat wil zeggen lokale stations en landelijke stations er langs om, uh, om een liedje te promoten. Oké. Okay. Dus, uh, nou, zal ik. Ik dit jaar een heel groot concert geven. Maar helaas is dat gecanceld door. Uh, ja, wat moet ik het zeggen. Uh, ja, er is iemand ziek in mijn naast de familie En ik kon het niet opbrengen om een groot, uh, groot concert te brengen. Want ja, het is nog vrij ernstig. Dus, uh, ja, ja okay. familieomstandigheden gaan voor alles, hè? Ja, en ik, bedoel, ik heb vier jaar gewerkt en heb ik samen met vrienden en familie gedaan. En als je dan gewoon groot concert geeft, zit er een beetje spanning bij. Uh, ik wil niet allemaal leren, dat stap ik zelf ook. Uh, nee. Maar uh, het gaat, het gaat uh, met haar de laatste tijd wel heel goed, maar uh, het is een tante van mij dan. En, uh, ik, ik heb zoiets van, uh, ja, als ik het doe, dan wil ik het wel, uh, mijn gevoel moet goed zijn. En uh, mijn familie moet het er allemaal zijn. En ik zou het leuk zijn dat. Uh, dat het niet is, snap je? Ja, ja, nee, ik begrijp, begrijp helemaal. het wel. Uh, je familie die ondersteunt je en daardoor kun je doen wat je nu doet. Hè? En uh, op het moment dat het daar niet goed gaat, dan uh, zul je zelf daar ook eventjes een paar stapjes terug moeten nemen. Ik vind het is, uh, ja, top, top ja. vervelend om te horen. Maar uh, ja, ik vind de hele wijze sterke beslissing ook van je. Want het zal niet makkelijk zijn geweest. Nee, maar ja, we hebben een hele grote planning. We uh, bepaalde deals willen maken met uh, bepaalde bedrijven. Hmm. En uh, ik was nog wel aan toe doen, moet zeggen. Ik, ik, ik wou die grappen van nemen. Maar uh, ja, gevoelsmatig heb ik nu even, even ja, op de stopknop gedrukt. En ik hoop dat ik ooit een keer uh, ja, de stopknop weer los kan halen. En uh, dat, dat, dat we er nog op voor gaan. Nou, ik ben ervan overtuigd dat je nog een jaren meegaat. Dus ik weet, ik weet zeker dat dat er wel van gaat komen. Ja. Hey, je had het net even over rondjes uh, lokaal en, uh, en nationaal. Zal ja. ik je even ons adres doormailen? Helemaal goed. <laughs> Zodra je rond gaat komen. Vooral met dit weer in Zandvoort is het een aanrader hoor. Ja hoor. Nou ja, geen probleem. dan komen we langs. Gaan we daarna lekker even op het strand een bakje doen of een, of een gezellige borrel. Dan moet het helemaal goed komen. Ah, biezen. <laughs> <Lekker, laughs> ja. Wij gaan jouw nieuwe single draaien. Zou jij zo vriendelijk willen zijn om hem aan te kondigen? Oké. Okay. Dag lieve luisteraar Hier met Janis. Ik mag aankondigen mijn nieuwste single. Ik wil altijd bij jou zijn. Jannes bedankt en tot ziens. In jouw ogen soms verdriet Maar Het waarom dat zeg je niet Is Het de liefde en ben je bang Weet Dat ik naar jou verlang Ken Jou nu al een hele tijd Ken van die jaren geen spijt. Kom, doe het droog al je tranen. Want jou, wil ik nooit meer kwijt. Ik wil altijd bij jou zijn. Want jij bent mijn zonneschijn. schijn Liefst alle dagen. Ik wil altijd bij jou zijn, want jij bent mijn zonneschijn. Ja, pa.